Bij het Spijkenisse Medisch Centrum, het vroegere Ruwaard van Putten ziekenhuis, worden 300 mensen ontslagen. Volgens RTV Rijnmond ontvingen alle personeelsleden van het ziekenhuis gisteravond een brief waarin ze uitsluitsel kregen over hun toekomst. Zo'n 500 mensen kunnen hun baan in het nieuwe ziekenhuis voorlopig houden. Zij krijgen een kortstondig contract voor een paar maanden. Het noodlijdende Ruwaard van Puttenziekenhuis werd onlangs failliet verklaard. Drie andere ziekenhuizen uit de regio namen het Ruwaard over. Zij besloten dat de vestiging in Spijkenissen alleen nog door de week zo open blijft voor de basiszorg. De in Jemen ontvoerde Nederlanders Judith Spiegel en Boudewijn Berensen vrezen voor hun leven als de Nederlandse regering en de ambassade niet snel handelen. In een videoboodschap op internet zegt het echtpaar dat ze nog tien dagen de tijd hebben, anders worden ze doodgeschoten. De Nederlanders werden begin vorige maand ontvoerd in de jemenitische hoofdstad Sana. Wie erachter zit is niet bekend en ook is onduidelijk wanneer de video is gemaakt. André De Vries, verdachte bij de vuurwerkramp in Enschede, is op 46-jarige leeftijd na een ernstige ziekte overleden, meldt RTV Oost. De Vries werd verdacht van het aansteken van de brand bij SA Fireworks in 2000. Bij de vuurwerkramp kwamen 23 mensen om het leven en raakte er 950 gewond. De Vries werd veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar, maar het Hof sprak hem een jaar later vrij wegens gebrek aan bewijs. De Vries heeft jarenlang vergeefs gevochten voor rehabilitatie. Hij heeft een afscheidsbrief achtergelaten waarin hij justitie de schuld geeft van zijn dood. Ik wijd mijn ongeneeslijke ziekte dan ook grotendeels aan de overheid en justitie, schrijft hij.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 Er staan files op de A9, Alkmaar richting Amstelveen voor Knopend dorp 3 kilometer. De A12 van Utrecht naar Den Haag voor Den Haag Malieveld, 2. En bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor Rotterdam-Krooswijk, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Welkom bij deel 2 van het, het prachtige programma Zandvoort op zondag. We gaan nog wat lokale en regionale informatie met je doornemen. En we volgen natuurlijk de Tour de France op weg naar de Mont Ventoux met Maroon 5 Move Like Jacker. to stay in the forum room 5 met Christina Aguilera met A Move Like You Go. Dit is hier van Zandvoort op 14 juli hè, 14 juli 2013, nu moeten we ook wat frans talig muziek draaien, dacht ik wel zo hè. Koninklijk, koninklijke muziek zelfs ja dan. Stefanie van Manaco heeft single gemaakt, Oeragan heet het Goed, even wat uh, sportnieuws. Stijn Schaars ondertekende zaterdag een driejarig contract bij PSV... en maakte zodoende hoor, zijn rentree op de Nederlandse velden. De 29-jarige middenvelder kwam in het verleden uit voor Vitesse en AZ... maar verbleef de afgelopen twee seizoenen bij uh, Sporting Portugal in Portugal natuurlijk. Schaars is al de zesde aankoop deze zomer van de Eindhovenaren Florian, Jozefson, Adam Maher, Karim Rekik, Jeffrey Bruma en Santiago Arias. Tekenen allen een verbindenis bij Psv en schaars bewaart weer bewaart goede herinneringen aan de samenwerking met Maher, met wie hij bij AZ nog samen speelde. Dan nog verder nieuws van Lee Roy Ver Die stapt definitief over van FC Twente naar Norwich City. De Middenvelder heeft een vierjarig contract ondertekend bij de club uit de Premier League. Wat melden Twente en Norwich afgelopen zaterdag. De 23-jarige ver wordt in Engeland. Teamgenoot van Ricky van Wolfswinkel. Die onlangs werd overgenomen door van de Sporting Portugal. Norwich-coach Chris Jutten is gelukkig met de komst van Ver. We zijn erg tevreden dat we een speler met zijn kwaliteit hebben binnengehaald... zegt hij op de clubsite. Hij heeft de ervaring als Nederlandse international op zijn leeftijd... en met meer dan 100 wedstrijden in de Nederlandse competitie. En daarnaast heeft hij nog genoeg tijd om zich hier ook verder te ontwikkelen. Jimmy Connors is de nieuwe coach van Maria Sharapova. De achtvoudig Grand Slam-winnaar zal de nummer twee van de wereld... de komende periode bijstaan. Sharapova verbrak donderdag haar samenwerking met Thomas Hoogstedt. Volgens de Ruzin was de Zweed niet in staat om de komende maanden veel te reizen. Sharapova is erg enthousiast over de samenwerking met Connors. Ze zegt, ik vind het erg leuk om deze uitdaging aan te gaan... en kijk uit naar de volgende toernooien. De 26-jarige Shara Palvaar werkte al eerder kortstondig met Connors samen. De 60-jarige Amerikaan begeleide haar vlak voor de Australian Open in 2008. En Connors was in het verleden ook coach van Andy Roddick. Goed, we gaan weer even naar muziek luisteren hier bij ZFM Zandvoort. Dat doen we natuurlijk met zomerse muziek. En als je nog wilt stemmen voor de zomerse 50, kan het hè 50nl kun je bijvoorbeeld stemmen op deze plaat. Big Mountain met Oeh Baby I Love Your Way.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 106.9 FM. Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine yeah. Why don't you vacay gate while I check it out? It is too hip for me, you dick. Hey, mama. got a find.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 class with the elite. Baby. I try. And you mean not be into that jive like they talk in the street. dat hij niet meer gehoord zegt... Lourals and the Enneries, you got a fine brown frame. Dank je voor de wegen, de zon was dat. En daarvoor Big Mountain met uh, Baby, I Love Your Way. Inmiddels uh, zijn we bijna begonnen aan de, de klim van de Mont Ventoux. 20,8 kilometer uh, klimmen met een stijgingspercentage van 7,5%. En uh, Chavanel uh, gaat daar waarschijnlijk als eerste uh, mee starten. En uh, de Skytrain die uh, achtervolgt uh, volgens het peloton. gaan even een mooie muziek draaien van Juan Luis Guerra de Bur d'Amore.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 siera ser un pez para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 Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor Zieken voorbij komen hier bij Siri van Zandvoort Marvin Gay. What's going on? Helaas uh, niet zo vaak meer gedraaid. Uh, ik snap het helemaal gezakt van. Daarvoor uh, Juan Luis Guerra met uh, de bubbels van de liefde, wel Barbochat de Amor. Zometeen wat lokale en regionale informatie, maar eerst uh, uh, train met, hey, Soul Sister. do it. Like Zeker blurred, want hij had gelijk op. En daarvoor hadden we uh, train met. Hey, Soul Sister. GFM. Voor Zandvoort en de regio. Ellen Kuil van atelier. Akwa uh, op het schelpenplein werd onlangs benaderd. of haar, uh, zij haar atelier beschikbaar wilde stellen. voor de filmopnames voor de TV-series Dr. Dane. Het gaat om een vervolg op de populaire serie van Omroep Max. De ouderomroep scoorde aan het begin van dit jaar veel succes met de dramaserie. Met gemiddeld meer dan 2 miljoen kijkers per aflevering... is Dr. Deen zelfs een van de best bekeken Nederlandse dramaseries van de afgelopen jaren. Fans moeten nog wel even wachten op een vervolg... want pas volgend jaar zomer gaat iWorks een nieuwe afleveringen opnemen... die in de winter van 2014 worden uitgezonden. De beide shots bij het Zandvoortse atelier zijn daar ook voor bedoeld. In mijn atelier zijn twee shots opgenomen... Ze gingen over een architect, kunstenaar met zijn zoontje en een hond. Ik vond het een hele belevenis en ben trots dat ze mijn atelier ervoor uitgekozen hebben dat zij Ellen Kel na afloop. Op 28 juli vindt het Amsterdam Beats Festival in Zandvoort plaats. Dit door de VVV Zandvoort georganiseerde evenement... staat in het teken van 2013 als jubileumjaar voor de stad Amsterdam. 400-jarig bestaan van de grachten, 125 jaar concertgebouw... heropening van het Rijksmuseum en 175 jaar artis. Het is een slechts een greep uit de jubilea die in 2013 in de hoofdstad plaatsvinden. Zandvoort aan Zee kan dit als de balplaats van Amsterdam... Natuurlijk niet aan zich voorbij laten gaan. Dus vindt het Amsterdam Beach Festival plaats. Zowel op het strand als in het centrum is er van alles te beleven. Op het strand zijn tal van activiteiten en festiviteiten georganiseerd waar iedereen aan deel kan nemen. En ook het centrum staat bol van Amsterdams feestgedruis. Van live gezongen Amsterdamse smartlappen tot DJ's en van gezellige barbecues tot de Sky Radio Singalong. In de avond volgt een spetterend vuurwerkshow. Belooft het evenement van deze zomer te worden, en dat mag u niet missen. Meer informatie kunt u vinden op www.vvvzandvoort.nl. Vorige week maandag zijn de maatschappelijke dienstverleners van Context... verhuisd van de Hoge Weg naar de Vlemingstraat nummer 9 in Nieuw-Noord. Het Zandvoortse team van maatschappelijke dienstverleners... is blij dat het hele team nu onder één dak is ondergebracht. Het contact onderling en met de pluspuntcollega's... waar al jaren heel prettig mee wordt samengewerkt... wordt hiervoor, uh, hiermee verstevigd. De ruimte van Context bevindt zich aan de achterzijde van wijksteunpunt. Ook Zandvoort. Zandvoorters met vragen of problemen rond wonen werk, opvoeding, relaties, gezondheid of ingrijpende gebeurtenissen... kunnen zich aanmelden bij de maatschappelijke dienstverleners van Context... op werkdagen van 9 en, uh, tot uh, 12 en uh, via telefoonnummer 5433203. Voor korte vragen op sociaal-juridisch gebied... kan men iedere woensdagochtend tussen 9 en half 11 terecht... bij de sociaal raadsvrouw van Context. En zij houdt uh, spreekuren in wijksteunpunt ook Zandvoort... aan de Vlemingstraat nummer 55. Context biedt hulp op maatschappij... Vaak zijn mensen al geholpen met een goed advies. Soms is er meer hulp nodig. En dat kan in de vorm van gesprekken. Individueel of met meerdere mensen uit een gezin. Of bijvoorbeeld met een mantelzorger erbij. En daarnaast uh, biedt Context groepshulpverlening aan rondom uh, verschillende thema's. Zoals budgetten of het verwerken van ervaringen van huishoudelijk geweld. Uitgangspunt is dat iedereen over eigen kracht beschikt bij Context. Dat weten we dat ook weer. Dus we zijn verhuisd naar de Vlemingstraat in Zandvoort. Verder met muziek bij Zon. Zandvoort op zondag doen we met Grace Jones. Toch hij heeft zien dat face before, oftewel de Libertango. Lekkere tango muziek hier bij ZFM Zandvoort. De Tour de France die is nog steeds bezig. Nog uh, 12 kilometer tot aan de top van de mond van toe. En één uh, renner is vooraan een Nive. Uh, daarachter uh, Bakelans, daarachter uh, Javanel. En dan Quintana en uh, het peloton op 38 seconden. Dus dat wordt een bijzondere ontknoping, denk ik zo. Zo gelijk een van spaandje draaien. Waarom niet? Michel Sardou is hier Le Lac de Connemara. We got